Acht uur, Renate Evers met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is bezig met een groot onderzoek naar fraude met paardenvlees. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in een brief van de Tweede Kamer. Er zijn monsters genomen bij zo'n 100 bedrijven, variërend van slachthuizen tot supermarkten. Er wordt gekeken of paardenvlees in de producten zit, terwijl op het etiket rundvlees staat. Het is ontoelaatbaar dat consumenten doelbewust worden misleid voor eigen gewin, schrijft Dijksma. Eén bedrijf heeft tot nu toe opdracht gekregen het vlees uit de handel te halen. De invoering van een referendum is een stap dichterbij gekomen. Een meerderheid in de Kamer steunt een initiatiefwet van PvdA, D66 en GroenLinks... die een raadgevend referendum mogelijk maakt. Met het initiatiefvoorstel krijgen burgers de mogelijkheid... een bepaalde wet aan de bevolking voor te leggen. Daarvoor zijn minimaal 300.000 handtekeningen nodig. De uitslag van het referendum is niet bindend. Minister Dijsselbloem vindt dat de grote banken in Nederland grotere reserves moeten gaan aanhouden dan anderen. Dijsselbloem zei in de Tweede Kamer dat alle banken aan de Europese eisen moeten voldoen, maar de systeembanken Rabo, SNS, ING en ABN AMRO moeten nog meer geld in kas hebben. De minister zei dat de overheid nu al een paar keer heeft moeten bijspringen en hij wil voorkomen dat dat nog eens nodig is. Mobiel bellen naar 0900, 088 en andere niet-geografische nummers wordt vanaf 1 juli goedkoper. Op 1 juli treedt een nieuwe regel in werking waarbij mobiele providers geen extra kosten meer mogen rekenen voor deze specifieke nummers. Dit betekent dat mobiel bellen naar bijvoorbeeld een 088 nummer net zoveel gaat kosten als bellen naar een 020 nummer. Het weer, vanavond vooral in het noorden en oosten nog lange tijd sneeuw. Vannacht wordt het vanuit het zuidwesten droog. Het vriest licht in de noordoostelijke helft van het land. Morgen en in het weekend wordt het een graad of vijf. Wel blijft er kans op nachtvorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken...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 Denk ik. Precies weten wat u per maand kwijt bent? Verantwoord lenen begint bij het berekenen van uw maandlasten op slash lenen Dat is lenen anno nu. ABN Amro, de bank anno nu. Let op: geld lenen kost geld. <middels> Goedenavond, drie minuten over acht. In de arena zijn ze weer een minuutje bezig in de tweede helft. Bij die stand van 1-0 voor Ajax. Was tegenlucht en die houdt kan. Nog steeds 1-0 voor Ajax. We hebben inderdaad 1 minuut en 20 seconden gespeeld in de tweede helft wissel. Jasper Sillissen maakt zijn internationale debuut. Heeft al een wedstrijd dit jaar gespeeld. Maar zijn internationale debuut voor Ajax. Want hij moet Kenneth Vermeer, hij mag Kenneth Vermeer vervangen, maar die moet eruit. Omdat hij een blessure heeft. Twijf nog of het een voet- of een knieblessure is. In ieder geval dermate geblesseerd dat hij niet verder kan spelen. En dus is Jasper Sillissen zijn vervanger. Ja, we dachten dus dat het met Vermeer wel ging. Maar hij maakte, zagen we in herhaling, bij het weglopen, zeg maar, naar de kleedkamer Toen Aan het einde van de eerste helft maakte hij een en wissel al van uh, het gaat niet meer. En inderdaad heeft uh, de hele rust ze een warming-up gedaan. ze nu aan de bal. Blijft rustig als hij wat wordt opgejaagd. Dan kan de bal aan de linkerkant kwijt. Bij Blind. Blind-Eriksen. terug naar Blind. Op het middenveld biedt Schöne zich aan. Maar daar gaat de bal niet toe. Die gaat opnieuw naar Eriksen. Die flink van de bal wordt getreden door Rappa, Maar dat mag. Die doet dat in ieder geval wel snel. En dan gaat de bal over de zijlijnen. Mag Ajax gooien via Blind. Doet dat op zich, Thorson? En uh, die uh, heeft een paar kansen gehad in de eerste helft speelde. Een, uh, een goede wedstrijd tot nu toe. Maar het doelpunt werd ma gemaakt door Al de wereld in de 28e minuut. Nu weer Sigtorsson aan de linkerkant. Man van Glas werd hij wel genoemd, daar is niets meer van te zien. Lang geblesseerd geweest aan de schouder, maar herstelt. En gelukkig voor Ajax uh, doet hij mee nu geen goede paas. En dus kan Stiouwe overnemen. Maar niet voor lang. Want daar zit Moois ertussen En die gaat openen. Nee, gaat niet openen. Speelt wel in de voeten van Sinterson. Siktersson, Siktersson uh, nu wel naar de rechterkant. En dan Cuenca die uh, probeert naar de bal naar binnen te spelen. Lukt ook. En via Van Rijn gaat de bal naar voren. Van Rijn. En daar is de 2-0. Daar is de 2-0 voor Ajax. Ricardo van Rijn. Hij scoort voor Ajax. En ik kijk even snel zijn eerste internationale doelpunt. En wat heeft zijn eerste doelpunt überhaupt dit seizoen. En zo komt Ajax toch wel lekker in de zetel zo. Twee minuten naar rust. Knappe aanval die eigenlijk gestalte krijgt als Sikas zonder opening vindt aan de rechterkant. En wat in de eerste of te weinig gebeurde, gebeurt nu wel. Namelijk leg maar zijn bal gewoon blind op die vleugel. Dan kan je met Cuenca en een komende verdediger van Rijn eigenlijk altijd wel twee kanten op. Dat gebeurt nu, dan wordt de bal het strafschopgebied binnengestift. Door Van Rijn zelf. En ontstaat er eigenlijk een simpele 1-2 na een tikje breed van Siem de Jong. En uh, is Van Rijn doorgelopen en kan hij de bal nog niet eens uit zo'n hele makkelijke hoek. Want hij komt behoorlijk aan de rechterkant van het veld uit. Langs uh, de keeper in de verre hoek prikken. Goeie goal. Uitstekend uitgevoerd. goede combinatie. En de eerste de beste kans in de tweede bedrijf is Raak. En Ricardo Van Rijn heeft uh, het doelpunt achter zijn naam gekregen. 2-0. Dat zijn toch wel uh, vrolijke tussenstanden. In deze wedstrijd tussen Ajax en Stjauwa Boekarest... ...zo vroeg in de tweede helft. Zijn er ook vanuit Rotterdam vrolijke berichten vraag ik aan Jan Roems... ...want daar wordt getennist en niet de minste wedstrijd. Nee, dat is uh, zeker niet de minste wedstrijd. Maar niet echt vrolijke berichten. De bakker nog steeds een break achter. Bij 4-1 moest hij breekpunten wegwerken. Dat lukte hem. Toen werd het 4-2. Daarna behield Federer zijn eigen opslag... Dus nu 5-2 als Timo de Bakker gaat serveren. De Bakker nog steeds wat onrustig, ook in zijn eigen servicebeurt. Als hij dat wat meer onder de knie krijgt. Wat meer de tijd neemt om het punt te gaan maken en niet zo snel de fout. Dan kan hij groeien in de wedstrijd en wat meer druk geven ook in het spel tegen Vederen. 5-2, eerste set voor Federer. Balbezit voor Stero Boekarest, maar Ajax leidt met 2-0 tegen Stero Boekarest. 5 minuten gespeeld in de tweede helft en een mooi doelpunt van Ricardo van Rijn. Leuk voor hem dat hij zijn doelpuntje maakt. Zijn eerste dit seizoen. Zowel in de competitie als uh, internationaal nog niet gescoord. En dan is dat altijd wel leuk als je dat uh, gebeurt. Balbezit voor Stiawa. Terwijl het publiek zich uh, goed vermaakt op de tribunes. Want 2-0 in uh, deze wedstrijd van de Europa League. Is natuurlijk een, uh, een mooie uitgangspositie als het daarbij zal blijven. Het kan alleen nog maar mooier worden. En zeker als je de 0 nu nog weet te houden. Daar zal Ajax zich vooral op uh, concentreren neem ik aan. Erik zijn weg. Probeert Sikterson te bereiken. Dat lukt niet. Daar zit de Romeinen tussen. Dan jaagt Sikterson zijn tegenstander op. En die bal komt dan uiteindelijk voor de voeten van Bootsiano. Omdat de Romeinen wel eigenlijk vrij rustig blijven daar. 51 minuten. 2-0 met goals van verdedigers. Aldewereld en Van Rijn. Afgelopen zondag al een goal van een verdediger blind in het duel met Roda. Het moet niet gekker worden. Dan is Moisander aan de beurt, zou je zeggen. Na 51 minuten. Kan hij wellicht zijn kansen nog grijpen. Aan de rechterkant van het veld, via Popa, heeft Stjawa balbezit. Die kant erhoogt van de middenlijn de bal alleen maar terug. op de eigen helft, Rapa. Dan uh, terug naar uh, Chiriches En dan maar weer het midden gezocht, het middenveld. In dit geval via Borsellano, die een diepe bal verstuurt. Waar Van Rijn kan wegkoppelen voordat Tsjiptuun uh, gevaarlijk kan worden. Wissel zo dadelijk een aanvaller erbij voor de heren uit Roemenië. Leandro Tatu gaat komen, Portugees. Heel veel Roemenen in dit uh, elftal... Uh, van uh, de trainer Regenkamp. Maar uh, ook een paar buitenlanders in de selectie. En die tattoo is er uh, eentje van. En uh, die gaat zo dadelijk komen. Het uh, balbezit voor CEO Boeker is Dat nu uh, wel eventjes een paar minuten al wat meer balbezit heeft. En uh, probeert over die klap heen te komen. Want toch snel na vier minuten in de tweede helft op 2-0 komen is geen pretje balbezit voor, uh, wie was dat, De uh, Chew... Maar Chipchu krijgt de bal niet uh, lekker bij een uh, ploeggenoot. En dus kan Deli Blit overnemen voor Ajax. Fischer aangespeeld, maar die staat halverwege de eigen helft. De Roemenen zetten Ajax nu volle bak onder druk. Ik denk dat Siktersson een uh, vrij schop krijgt nu. Dat is inderdaad het geval als uh, Tiritjes op zijn schouders leunt. Daarmee wel het kop nu wel niet. En wissel dus. Nicolies, dat is uh, een spits. Die gaat eruit. En Leander Tatus, zoals al zei, ook een aanvaller komt erin. Dat betekent dat het aantal Roemenen in het... Elftal van Stjauwa op tien blijft. Want de enige niet-Romeen, Nicolic Montenegrijn, namelijk als gezegd gaat naar de kant. En een Portugees in het elftal. Het is overigens beleid van Stjauwa Boekarest. Van de 30 selectiespelers zijn er 24 Romeen. Omdat men van Hoogrand besloten heeft dat ze, nou ja, je hoort dat in Nederland ook wel. Geef de jeugd een kans. Ga nou eens in je eigen opleiding kijken. Ze willen toch weer een beetje dat die club wat meer de club van het volk is. En wat meer de club die echt uh, aansluit bij wat Roemenen willen. En dus niet zo'n exotisch allergaatje van Portugese, Brazilianen enzovoort. Nou, er zit toevallig wel één Braziliaan met selectie. Misschien gaan we die nog zien, maar die zit namelijk nog op de bank. Maar voornamelijk Roemenen, dat is dan ook wel weer leuk om te zien. Bal bezit voor de nieuwe man, die uh, vastgehouden wordt door mooi, mooiste andere vrije schop versierd. Aan de rechterkant van het veld. Die bal gaat uh, genomen worden door Rappa. Ja, toen uh, het meisje thuis kwam en zei van... Papa, ik heb een vriend en een tattoo. Toen... Uh, snapt de vader er weinig van. Leandro Tattoo staat dus nu aan de rechterkant, voorin. Overigens over het nationalisme gesproken van deze club, dat is niet zo vreemd, want de voorzitter is een nogal extreem rechts figuur die het niet zo op heeft met buitenlanders. Uh, Joden en homoseksuelen. Dus dat is uh, een nogal vreemde man. Hij wilde ook uh, vandaag om een of andere reden niet eten met het bestuur van Ajax. Er werd uh, gefluisterd dat hij niet met losers om de tafel wil zitten. Nou, het staat 2-0 voor Ajax. Dus ik weet niet wat hij eronder verstaat. Goeie actie. Heel was ik alleen. En uh, Ajax is uh, weg. En balbezit voor Ajax is nog altijd maar jammer dat die paas van... Wie was het? Uh, dat we ook Kuenka, eh, dat die bal niet aankwam. En dus kan Stiawa overnemen. Ja, Borsiano, de aanvoerder dus. Die eh, ontsnapte aan de rode kaart in de eerste helft. Naar die eh, ongelooflijke harde tackle op de enkels van Eriksen. Door de Bulgaarse strijd naar mijn smaak volkomen verkeerd beoordeeld met geel. Twee gele kaarten, Latov-Levici had er ook alleen. En daarbij is het gebleven. Het is overigens voor de rest ook niet heel onvriendelijk eerlijk gezegd. Terwijl nu Borsiano weer met de tackle erin gaat. Maar nu gelukkig voor hem... De bal raakt, want uh, nog een bonnetje. En het is inpakken geblazen. Ajax zet nu de Roemenen onder druk. Komen ze eruit. Voetballen kunnen ze over het algemeen toch wel. Pintilli blijft rustig met zijn rug. Na zijn tegenstander speelt hij de bal vanaf halverwege zijn eigen helft terug naar de keeper. En uh, die kiest dan voor de rechterkant. Nu zet Ajax de tegenstander echt vast op de eigen helft. Er komt een diepe bal waarmee men probeert om Leandro Tatu de spits te bereiken. Dat lukt niet. Ajax onderschept via Moizander. Er ligt nu ruimte voor Eriksen om te komen. 35 meter van het doel. 30 meter van het doel. Dan Kuenka gezocht. Die handig wegdraait in de bal aan de buitenkant. Nu via Eriksen meegeeft aan Van komt Er komt een voorzet. bal bij de tweede paal wordt verlengd door latov En uh, levert dan een hoekschop op voor Ajax. Dat is denk ik de eerste naar rust. En de derde in totaal. Ik vind eigenlijk goed voetballen. Met uh, vlagen. Goede aanvallen. Dit was ook weer een mooie aanval. Goed via de opkomende backs wordt er gespeeld. Uh, waarbij Van Rijn goed opkomt aan de rechterkant. En Blind aan de linkerkant. En nu levert het een hoekschop op. Vanaf de linkerkant. En uh, daar gaat Eriksen natuurlijk zich mee bemoeien. Doet dat met het rechterbeen, dus een bal richting het doel is het uh, meest logische. Daar komt die bal, gaat richting tweede paal en daar gaat over de keeper heen. en wordt gekopt door zander maar de bal gaat naast het doel. Uh, naast het doel van Tata Roussano. En over uh, voetbal gesproken, dan moeten we maar eens even gaan kijken bij Jan Roels bij het tennis ja Roger Federer heeft hier de eerste set uh, net gewonnen met 6-3. Op 5-3 was het op een gegeven moment. Jules in de servicebeurt van Federer. Dus kansen misschien voor de bakker om terug te breken. Het was maar één break in de eerste set. Maar dan mist hij zijn return net. En dan met een ace haalt Federer de game binnen. En dus 6-3. Federer een wat laag eerste servicepercentage van 41%. Maar genoeg dus om die eerste set te pakken. En de bakker twee aces. Maar geen breekpunten weten binnen te halen in die eerste set. Straks de tweede set. Nu weer terug naar de Arena in Amsterdam. Naar Andy Houtkamp en Bas Ticheler. Bijna was het uh, 2-1 omdat uh, Popa, die nou ja, ik denk een soort mislukte voorzet geeft vanaf de rechterkant, de lat raakt. De bal zwabbert in de richting van het doel van Sillessen. Die steekt zijn arm op en uh, die kan de bal nog net een beetje omhoog liften. En die bal klopt vervolgens een decimeter of twee daarachter tegen de lat. Op de bovenkant van de lat het zou wat zijn geweest als die bal zou zijn binnengeschoten. Ik denk echt dat het een mislukte voorzet was. Stonden twee, drie mensen van de Roemenen voor het doel te wachten op de bal die dus eigenlijk niet kwam. Uh, nou ja, 2-0. Dat oogt nogal anders dan 2-1. Zo simpel is het. En dus zal Ajax tevreden zijn dat het deze fase, deze merkwaardige bal vanaf de zijkant heeft overleefd. Tegelijkertijd heeft het de Roemenen lijkt het wat moed gegeven, want de Roemenen hebben balbezit en bezit genomen van de Ajax-helft, waarbij zelfs nu verdedigers de Amsterdamse helft oplopen. Balbezit aan de rechterkant met Popa. Popa eventjes uh, terugspelend. En dan wordt uh, de bal via Rapa. Uh, over de hele gespeeld door Borcianu. En dan kan uh, Stelhoer weer in de avond gaan. Maar Stelhoer is dus af en toe ook gevaarlijk. Het is echt geen slechte ploeg. Uh, de nummer twee. En op dit moment koploper overigens in de Roemeense competitie staat de straatlengte voor. 10 punten op uh, Astria Ploiesti uh, En de competitie begint daar weer over twee weken. De bal wordt in de breedte gegeven door Ajax. Maar komt niet terecht bij Victor Fischer. En dan kan, uh, uh, kunnen de Roemenen er weer vandoor met uh, Adrian Popa. Popa, bal even terug. En dan een balletje kort hoor. Erg kort, maar wel een overtreding geconstateerd van Jong op de aanvoerder op Borsiano. Dus vrije trap voor Stjowa Boekarest. Wat we nog niet hebben gedaan na een uurtje spelen trouwens in Amsterdam. Is uh, van de gelegenheid gebruik maken als een Nederlandse ploeg tegen Stjowa Boekarest speelt. En dat gebeurt de laatste jaren best vaak. omdat dat in ieder geval de naam Jules Ellemann nog even te noemen. Jules der Julen. Die uh, 1989 toen PSV in een legendarische wedstrijd met 5-1 van Stjauwa Bukarest won. Twee keer scoorde. Die andere drie, maar dat deed er gek genoeg veel minder toe waren van Romario. maar nou, dus ook twee van Ellemann. Prachtige wedstrijd was dat toen. Van het, het uh, toch ook grote Stjauwa Bukarest in die tijd. Balbezit voor uh, Boekarest nu met een schot uit een hele lastige, ingewikkelde moeilijke hoek van de nieuwe man. Leandro Tato die wat aan het zwerven is geslagen. Dit keer uitkomt aan de linkerkant. Wel langs de tegenstander draaien waar de bal hoog over het doel van Sillissen jaagt. En Ajax nu weer in een slordige fase zit. Dat hebben we een keer eerder gezien al in de eerste helft ook. Dat het allemaal wat te gehaast oogt. En wat te snel moet. En wat te veel hoge ballen. Dit keer levert dat een ingooi op voor de Romeinen, Die dus makkelijk nu en dankbaar op de Amsterdamse helft blijven staan. Gardos heeft gepaast op Tatu. En Tatu draait zich vrij. Speelt de bal naar voren. Naar chipchu chipchu Naar een man met de moeilijke naam. Komt de bal voor het doel. En dan is het wegkoppen geblazen door Dan Wordt de bal toch wel weer door Stjouwer opgevangen. En Stel, hij heeft nu wat druk richting het doel van Ajax. Het komt er nog niet echt doorheen. Maar... Pintili heeft de bal weer gepaasd. En dan gaat de bal naar de rechterkant, naar Rappa. Rappa naar Popa. En Popa raakt de bal dan kwijt. En nu kan het snel gaan als Sim de Jong wordt aangespeeld. En moet hij de bal in de diepte gaan geven? Houdt hem nog even bij zich en speelt op Victor Fischer. Nu kan Ajax gaan kouteren. Dat wat uh, Boekarest eigenlijk wilde in de eerste helft. Aan de linkerkant Zietelson aangespeeld. Fischer voor het doel. Bal gaat er wel naartoe, maar is te laag. Wordt weggewerkt en uitverdedigd. En zonder al te veel problemen. Ondanks nog een sliding van Sim de Jong kunnen de Romeinen dan weer komen via Chichu weer linkerkant van het veld, daar is Leandro Tatu. Voor het doel kiest dan Rusescu positie, dat is de spits. Die uh, wacht, terwijl er nu ook steun komt. En een voorzet, daar is, zo, oh, wat staat die vrij zeggen! Wat een geweldige redding van Sillessen. Daar is dan Rusescu die de bal eigenlijk voor het inschieten heeft. Want aan de aandacht ontsnapt en Joost mag weten waarom van de Ajax-verdedigers, want hij staat tussen twee verdedigers in. Doet vervolgens met één lichaam schijnbewering één stapje, waardoor... Uh, de Ajax-verdedigers totaal op de verkeerde been staan en hij vrij voor de doelman kan schieten, maar de bal tegen Sillessen opschiet. Zo kan je het noemen. Je kan ook zeggen, wat een fantastische redding van Sillessen. Het is maar wat je wil. Maar Sillessen, met die bal van zo even en deze, houdt Ajax wel voorlopig op het droge. Want het is nog 2-0 en tot twee keer toe was Stjouwa heel dicht bij de 2-1. Overigens, de tegenstander moet komen uit de wedstrijd tussen Sparta-Praag en Chelsea. Hij is nog altijd 0-0 in Praag en balbezit voor Ajax. Waar mooi zander en blind elkaar aankeken van hoe kan het nou dat deze man zo tussen ons in zo vrij kwam te staan. Want die, dat waren de twee Ajax spelers die er dichtbij in de buurt stonden. Ik denk dat met name mooi zonder het zich mocht uh, aantrekken. Is het uh, balbezit voor Sigtorsson. Sigtorsson naar Schöne. Schöne ziet dat in de rechterhoek uh, uh, er gestart is door Van Rijn. Maar die bal wordt goed onderschept door Toflevici. En gaat uh, Van Rijn toch weer in balbezit komen. Jawel doet dat en speelt de bal naar Sim de Jong. Sim de Jong kijkt en paast in de voeten van uh, uh, Cuenca. En via Schöne naar Eriksen. denkt de speler er bij de Roemenen heel veel mee. Die een achternaam hebben die lijkt op Latof levici Maar het is allemaal net anders. Dat is dezelfde. <lacht> Balbezit voor Sjömer. Ah, nee. Heb jij ze wel eens houtkampen horen zeggen in Roemenië? <lacht> nee, maar dan gaan ze volgende week kennis mee maken. Fischer gaat schieten van afstand. Nee, laat het over aan Cuenca. De bal terug voor het doel. Ai, ai, ai, Dat is jammer. Want de bal belandt in de uitgestoken armen van Tataru Sanu. En dat betekent dat hij niet verder rolt. Want daar stond bij de tweede paal. Sigtasson klaar om de bal binnen te tikken. Maar zover kwam het niet. Het is een wereld van verschil. Dat hoef ik niemand uit te leggen. Verder 2-1 of 3-0. Het is dus 2-0. Maar de kansen over en weer geweest. Nu Koenka die moet schieten. Vanaf de weer de penalty stip wil hem dan ook nog breed leggen. Want dat heb je bij Barcelona zo eenmaal geleerd. En dus legt hij hem breed op Fischer. Maar Fischer krijgt de bal niet onder controle. Daar zit een Roemeens been tussen. En uiteindelijk nog via zijn lichaam gaat de bal over de... Achterlijn. Ja, bij Barcelona zijn ze in staat om als ze op de doellijn staan. En hij zit er al bijna 1-0 nog terug te leggen omdat er iemand nog beter voor staat. En dat is eigenlijk een beetje wat Kroenke echt deed. Waar is Messi nou? Ja. <laughs> goed, balbezit zit voor <laughs> Ajax was trouwens dicht bij de 3-0. Heeft het weer een beetje opgepakt na een wat mindere 10 minuten. En nu is het uh, mooi zander die de bal paast op Schöne uh, Goed doorgespeeld op Sigtorsson. Sigtorsson meteen door naar Eriksen. Eriksen. Opent. Heel mooi. Goed geopend op Cuenca. Cuenca moet meteen doorspelen. Doet dat op de Jong. De Jong terug naar Cuenca. Wat een mooie aanval weer. En Cuenca krijgt de bal niet voor het doel. En dan gaat de bal over de achterlijn. En mag Stelha uh, resten Omdat Cuenca de bal het laatst geraakt heeft. Een doeltrap nemen. Het publiek is het daar niet mee eens. Maar ik wel. Want dat heeft hij goed gezien. De snijdrechter wordt ook niet uh, geklaagd door bijvoorbeeld Cuenca. Die is dat ook helemaal niet gewend. Want ook dat is iets bij Barcelona. Niet zeuren. Gewoon uh, lekker voetballen. 63 minuten hebben we al lekker gevoetbald uit Ajax oogpunt. Want Ajax leidt met 2-0. Bij Barcelona staat makkelijk niet zeuren lekker voetballen. Want je wint toch wel. Dan zou ik ook niet hoeven zeuren. Terwijl nu Popa weer weg is. De man die op de lat schoot. Popa wurmt zich langs een tegenstander blind. Die op het allerlaatste moment toch nog met een sliding. In het strafschopgebied voorkomt dat de bal voor het doel komt. En wel een hoekschop weggeeft op die manier. Daar is het publiek hoorbaar boos over en Blind met de opgeheven armen zelf ook. Omdat blijkbaar hij het gevoel had dat hij bal via Popa over de achterlijn rolde. Naar die sliding, nou is dat nou het geval geweest of niet? Daar hebben we dan herhalingen voor. Dat is niet het geval, want Blind raakt de bal met de punt van zijn zon gewoon zelf het laatst. terecht de hoekschop. Die genomen gaat worden door de aanvoerder, Borsiano... Vanaf de rechterkant met het rechterbeen. dus een bal van het doel af van Sillissen. Dan komt die bal laag bij de eerste paal, wordt weggekonterd door Siktersson. Wordt weer door Borciano ingezet. En dan is het uh, met de rechtervoet Eriksen die de bal uit uh, uh, verdedigt. Half uh, of helemaal. En dan is het uh, slecht werk achterin bij Stiawa. Kan eigenlijk er even uitkomen. Maar niet voor lang. Balbezit weer voor Stiawa via Popa. Maar Borciano raakt de bal dan kwijt. En nu heeft Fischer de bal. En moet het snel gaan. Paasen, dat doet hij nog niet. En nu gaat in de diepte. Gaat Van Rijn, die wordt aangespeeld. Van Rijn, één man voorin. En die staat helemaal vrij. Dat Sinterson wordt half aangespeeld. En Sinterson kan de bal net niet onder controle krijgen. Probeerde iets heel moois, had hij in zijn gedachten. Een uh, valreuxia. Uh, oftewel, een omhaal. En uh, dat lukte niet. Het staat nog altijd 2-0. Ook na 64,5 minuten spelen. Ja, de Roemeense namen zijn lastig. Maar IJsland, dat komt er florida uh, uit. Gelukkig balbezit voor Cuenca. Ajax heeft. Uh, Weer veel bal bezit in deze fase. Dat komt goed uit. Want ze zijn toch een minuut of vijf, zes maar, na die 2-0 wat geschrokken. Dat is natuurlijk wat er vaak gebeurt. Je scoort en dan denkt de tegenstander. Oh wacht, en nu wij. En dan zit je toch af en toe wat in de verdrukking. En dan zijn ze nu een beetje onderuit aan het voetballen. Wel weer wordt er druk gezet door de tegenstander. Maar die doen dat slecht. Zodat Erikse vrij makkelijk een groot gat op het middenveld in kan wandelen. om daar de bal in ontvangst te nemen. Die komt van Moisander. Dan moet Stjouwa terug. Ter hoogte van de middenlijn. heeft Ajax de bal. Wordt er diepte gezocht nu bij Fiesje. Even terug. Viesje toch maar weer naar uh, Schöne en Schöne dan in de breedte naar Wereld. Nu staat iedereen voorin weer stil en staat Aldewereld terwijl hij gaat lopen met de bal weer te kijken. Waar moet ik nu naartoe? Dat is niet handig. Terug kan het en breed kan het. Dat lukt altijd, maar het haalt de vaart eruit. Hoewel in deze fase 2-0 voor. Na 65 minuten de goals van Aldewereld en van Rijn vindt Ajax dat denk ik niet zo erg. Bal naar voren, maar niet echt lekker van Deli Blind. Maar via Popa gaat de bal over de zijlijn en dus mag Ajax gooien. Ook weer via Deli Blind. Ik kijk nog even naar beneden. Zie je wel wat mensen warm lopen. Onder andere Paulsen. Uh, voor Ajax is de enige van Ajax. Er lopen er nog drie warm bij de Roemenen. Uh, en daar zie ik de Braziliaan. Ja, die zie ik er ook bij lopen. Adi Sobrinho. Misschien dat we die ook nog uh, gaan zien. Uh, gepriegel op de vierkante meter is in het voordeel van Ajax. Maar de bal gaat over de zijlijn. Laatst geraakt door Pintili. En dus mag Ajax gooien. Doet dat een meter of drie over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Bij een 2-0 voorsprong naar 66 minuten spelen. Blind uh, gooit Erikse biet aan. Fischer doet dat eigenlijk niet. Dan blijft hij in de rug van zijn tegenstander staan. Dan wil je de bal blijkbaar niet. Dan gaat hij naar Erikse. Dan loopt Fischer meteen wel weg van zijn tegenstander. Waardoor hij aanspeelbaar is. Dat was dus toch slim. Maar niemand die het door had behalve ik en Fischer zelf. Dan heeft het niet zo heel veel zin. Aan de rechterkant van het, van het veld van Rijn. Die nu uh, paast naar De Jong. Grootte van de middellijn even voor het gemak. Terug naar Scheune fel op de huid gezeten. Terug naar Van Rijn, fel op de huid gezeten. Terug naar Sillissen. De vervanger dus van de gebaseerd uitgevallen Vermeer, die na de rust niet meer terugkwam. Omdat hij in de eerste helft met een van de Roemeense aanvallers in botsing was gekomen. En dat viel dus niet mee. Laten we voor hem en Ajax hopen dat dat met het oog op vervolg van competitie in de Europa Cup wel mee gaat vallen. Het Silissen staat natuurlijk best een adequate vervanger. Maar toch, bal aan de buitenkant. Cuenca, een aanval van Ajax. Ja, want uh, die twee uh, reddingen waren uitstekend van uh, Silissen. Waarom zit uh, Sim de Jong? Die speelt de bal in de breedte naar Deli Blind. Die wacht lang. Die laat de bal helemaal naar zich toe komen. En dan staat alles in de dekking bij Ajax. En kan uh, het alleen via Schöne. En dan wint naar Simon de Jong. Die zal hem naar al de wereld geven. De maker van de eerste goal. Tweede goal gemaakt door Van Rijn. Twee verdedigers. Dus die uh, scoorden... Vanavond in de arena. En dan is er balverlies van diezelfde van Rijn. Wordt het wel opgelost door Tobi wereld En nu kan het snel als het via de linkerkant gaat met Fischer. Fischer loopt eigenlijk weer de verkeerde kant op. Wilde de bal niet in één keer meegeven aan Sigtusson. Daar zag hij geen heil in. Dat gaat dan via een omweggetje. Dat omweggetje heet Eriksen. Nu is het volle beweging bij Kowenka die naar het midden komt. Dan moet er iemand op de rechterkant opduiken. Dat doet Van Rijn niet. Dat doet ook Sime de Jong niet. De paas komt gek genoeg wel. En die is dan automatisch prooi. Voor stjoua Boekarest dat uh, met een blik op de klok tot de conclusie zal komen dat de tijd langzaam maar zeker een beetje in de nadeel van de Roemenen gaat werken. Nog 20 minuten ruim. En nog altijd een 2-0 voorsprong voor Ajax. Met 2-0 nederlaag in een uitwedstrijd wordt de thuiswedstrijd een flinke kluif. Zou Ajax daar namelijk een goal maken dan zou... 4-1 zelfs een noodzakelijke uitslag zijn voor de Roemenen. Dat is wel heel erg op de zaken vooruitlopen, dat begrijp ik. Maar 2-0 thuis winnen is wel heel plezierig. De Roemenen komen derhalve aan de rechterkant. Staat Popa helemaal vrij, maar niemand die het ziet. Aan de linkerkant staat een merkwaardige genoeg ook weer vrij. En die gaat schieten op het doel van Sillessen. Dat is Tsiptu. Maar dat schot wordt gekraakt. Ja, zo krijgen de Roemenen af en toe toch nog wel mogelijkheden hoor. Uh, is het uh, wat dat betreft uh, een echte wedstrijd en... Uh, uh, is natuurlijk uitstekend voor Ajax. Een 2-0 voorsprong. Uh, Deli Blind raakt de bal totaal verkeerd. Chipchoe kan overnemen. En uh, wie niet springt, die uh, is uh, geen Amsterdammer. Uh, bal komt voor het doel. Dat wordt er gezongen door, de, door het publiek. Dat echt staande hier een enorm prettige avond heeft. Want uh, ja, hij staat voor. En wij voelen onze plek gewoon heen en weer gaan van het springen van het publiek. Toch een uh, mannetje of 50.000 sterk. Inworp voor Steaua Boekarest. Met nog 22, 21 minuten te gaan. Uh, in de wedstrijd tussen Ajax en Steaua. Stand 2-0. Popa komt weer. legt de bal breed. Gevaarlijk schot van uh, een van de middenvelders. Die de teruggelegde bal eigenlijk best heel aardig uh, voor zijn voeten krijgt. Maar ruim overschiet. Pintili kansje, 20 minuten voor tijd voor uh, Sterwa Boekarest. Het is nog altijd 2-0 in de Amsterdam Arena. Alweer wereld 1-0 voor rust. Vlak na rust van Rijn 2-0. We gaan even kijken bij tennis in Rotterdam. Jan Rolfs. 6-3, 3-1 voor Roger Federer tegen Timo de Bakker. De Bakker had bij 2-1 breekkansen op de service van Federer. Federer wat nonchalant. Sowieso zit hij in een wat mindere fase. Maar de Bakker kan daar nog niet echt van profiteren. Nu een goede service van de Bakker, dan een voor- en achteraan Inside-out en dan kan hij het afmaken aan het net. En dan zie je toch wat lichte ergernis bij Federer. Die niet echt zijn topniveau haalt, maar voorlopig is het uh, genoeg om Timo de Bakker van zich af te houden. De Bakker nu dus op 3-1 met een service naar het lichaam toe van Federer. Dat is een net-service. Er komen wellicht nog kansen in de tweede set. De Bakker dus één breek achter in die tweede set. 6-3 en 3-1 hier in Rotterdam. Terug naar Ajax tegen Staal Boekarest en die houdt kan Bas Tiggelen. En we hebben een nieuwe man. En die kan ik wel uitspreken. Adi Sobrinho. Mujbon. Een uh, voetballer uit uh, Brazilië. Is gekomen uh, bij uh, onze vrienden van de Roemenen. Van Stero Boekarest. En het balbezit is uh, voor Ajax. We hebben 20 minuten gespeeld. En ook Ajax gaat wisselen. Paulsen staat klaar om in te vallen. Aan de zijkant bij Frank de Boer. Krijgt die zijn laatste... Uh, aanwijzingen, terwijl Sillissen de bal in de diepte ramt. En dan gaat uh, Sikterson achteraan. Maar Sikterson verliest dat omdat Tchiritsis uh, uh, er sneller bij is. En Stijouwe dus balbezit heeft na 71 minuten spelen. Balbezit uh, voor Bursiano, de aanvoerder Aan de rechterkant van het veld is wat ruiter bij Rappa. Het lijkt wel alsof ik, als ik aan het ben... dat alle makkelijke namen aan de bal komen. Weer Rappa. Breed kan, terug naar de keeper kan. Ajax loopt eigenlijk maar half om half door. Even Fischer, maar die krijgt geen steun. En bedenkt zich dan op het laatste moment. En aan de andere kant, daar dan toch Latov Levici. Nu de bal teruglegt op zijn centrale verdedigers. Dan komt dus weer die aanvoerder die middenvelder Borciano de bal halen. Die wordt dan achtervolgd door Siftersson. Gaat een korte combinatie aan met Adi Sobrinho. De nieuwe Braziliaanse aanvaller. Zo kunnen de aanvallers elkaar in ieder geval weer verstaan. Voorin een Portugees en een Braziliaan. bezit voor Pinteli, 10 meter over de middenlijn, Zoek contact. Met, Darisi is hij, maar de bal gaat weer teruggekaast op de eigen helft. Nou gaat Sim de Jong daar wat storend werk verrichten. Wijst nu ook naar Fischer. Dan moet je wel meedoen, anders heeft het allemaal niet zo heel veel zien. De Romeinen hebben eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd wat langer balbezit. Wat levert dat op? Nou ja, nu een diepe bal in de richting van Popa. Maar er zit Deli Blind tussen, die de bal over de zijlijn tikt. En dan al, gaan we nu zo krijgen Cuenca eruit. De rechter gaat eruit. Paalsen erin. Het zal wat uh, veranderingen... Schöne. Op het veld uh, uh, hebben. Schöne gewoon naar de rechterkant. Ja, Schöne naar de rechterkant. De paus op de plek van uh, Lasse Schöne. De punten naar achteren. Uh, iets meer nog om die nul vast te houden. Want die is gewoon heel erg belangrijk. Quenka, Ja. Ach, een zesje. Ja. ja die jongen heeft uh, zo lang niet gevoetbal met zware dat Je moet dat ook niet te snel willen beoordelen. Ik heb dat afgelopen zondag tegen Roda ook al een beetje gedaan. Daar hou ik alweer spijt van. Hij kan echt goed voetballen en Ajax gaat daar veel lol van hebben. Maar het, het gaat allemaal niet zo snel. Je, je ziet dat hij echt goede dingen doet. Terwijl er nu heel dom een bal over de achterlijn gaat. door Sillers een doeltrap mag nemen, een bal van Popa. Je ziet dat hij echt goede dingen doet. En dat hij, als hij de bal heeft, wel gewend is om één keer raken te spelen. En dat op hoge tempo te doen. Maar het loopt allemaal nog niet van het welbekende leien dakje. Dat moet allemaal nog wat groeien. Maar ik denk dat het in potentie een hele behoorlijke speler is. En echt dat Ajax dan boel doel van gaat hebben. Oh ja, daar ben ik ook van overtuigd. Goede voetballer. Vorig jaar toch veel, of regelmatig ook gezien, toen hij nog niet ja. geblesseerd was. Zelfs in uh, echt grote wedstrijden Barcelona tegen Chelsea onder andere. Kan ik me herinneren, toen hij vanaf de linkerkant overigens uh, kwam als linkerspits. Hij kan dus uh, beide kanten spelen. Ajax veel plezier van. Nu uh, heeft Ajax plezier omdat ze een voorsprong hebben. De Amsterdammers na 73 minuten van 2-0. Doelpuntenmakers al de wereld van Rijn. Eentje voor, eentje na rust. En dus het er naar uitziet dat Ajax een, uh, een, fijne uitzicht, een fijn uitzicht heeft op uh, een mogelijke volgende ronde. De laatste 16 tegen of Sparta Praag of tegen Chelsea. Balbezit zit voor Steauwa. Wat kunnen zij nog in de laatste 17, 18 minuten? Je had het over Chelsea, dat is inderdaad als Ajax doorgaat normaal gesproken. Wat is normaal gesproken, maar de tegenstander in de volgende ronde als ze er tenminste zin in hebben, want daar is ook al over gespeculeerd. Ajax zet nu overigens druk op de verdediging van Maar even kijken hoe dat afloopt. Paulsen de lucht in, maar verliest in de lucht van een bal van Tatoe die eigenlijk al bij een beetje langs de bal heen gaat, en dan wordt er een overtreding gemaakt. Maar er zitten natuurlijk best leuke ploegen in deze Europa League, want behalve Chelsea, de Champions League winnaar van afgelopen jaar dacht ik toch, ook Inter... Uh, Zenit, Sint-Petersburg, Liverpool, Benfica, Olympique Lyon, Napoli. Atletico Madrid. Het is best een lollig rijtje. En als je dan lang nog, want daar had je het eerder over, de finale in je eigen stadion is, Dan kan ik me best voorstellen dat je je daarvoor in wil spannen. Uh, dat zou de andere ploegen ja, ook eens moeten absoluut. doen. Uh, een kwartier nog. 2-0 de voorsprong voor Ajax. En een uh, doorkopbal van Sifterson die een beetje in terecht terechtkomt. En dan door de Romeinse verdediging wordt teruggespeeld op de doelman. Het is... Uh... Rustig uh, op het front. Uh, ondanks dat het dak open is, uh, sneeuwt het in ieder geval niet. Uh, het is wel berenkoud in de arena. Uh, maar dat hoort bij uh, voetbal. Als uh, Eriksen de bal heeft gepaasd en Paulsen de bal even doorgeeft naar Mooijsander. Mooijsander terug naar Paulsen, Dan moet het spel verlegd worden naar de rechterkant. Probeert hij ook Paulsen, maar bereikt alleen maar een tegenstander. Is het uh, Van Rijn die handelend moet optreden dat goed doet. En dan uh, wordt er wel een overtreding gemaakt door Sim de Jong... En uh, die maakt hij op uh, Adi Sobrinho. Sobriño moet je dan uh, officieel zeggen. Heb ik ooit geleerd. Uh, uh, Adi Sobriño die uh, even tegen de vlakte ging. De vrije trap wordt snel genomen. En blind uh, raakt de bal half. Uh, zit er onderweg aan. En dan gaat de bal over de zijlijn. Mag Stiawa gaan gooien. Vanaf de rechterkant van het veld. Uh, Rapa met de bal boven het hoofd. Veel beweging. Maar alle mensen die bewegen krijgen de bal niet. En denken nu bekijk het maar. Die lopen allemaal weer weg. Er zijn er toch nog nieuwe mensen gevonden van wie de Braziliaan er een is. Die krijgt ook nu met een gelukje de bal. Zo'n combinatie met Tato de Portugees die legt hem terug op Borsellano. Nu is er heel veel beweging en heel veel drukken voor het doel. En daar is de Braziliaan vrij voor de keeper. Maar op het allerlaatste moment zet Ajax daar nog een voet voor. En dat is al de wereld die voorkomt dat Adi Sobrinho kan schieten. Die staat echt op 12, 13 meter recht voor het doel van Sillessen. Als al de wereld daar een pasje te laat komt dan schiet hij en is het bewijs van spreken 2-1. En uh, ziet de wereld er anders uit, dat is nu niet het geval, want al de wereld doet zijn werk naar behoren. Maar toch weer een mogelijkheid. De grote kans eigenlijk wel voor Steaua. Maar moet er eigenlijk toch voor uitkijken in, die laatste, in dat laatste kwartier dat er niet gescoord wordt door de Roemenen. Uh, dat zou prettig zijn en de uitgangspositie een stuk aantrekkelijker maken voor de volgende ronde. Met balbezit nu weer voor Steaua via Gardos. Gardos uh, naar Tatu. Tatu kijkt uh, wie loopt er vrij. Aan de rechterkant vraagt uh, Popa, maar die krijgt hem niet. en De bal gaat uh, weer naar de aanvoerder Borciano. Portiano, bal tussendoor. Dat is een goede bal als Chipchoo weer weg is. Maar daar komt Tobi Alderweer toch niet alleen door zijn doelpunt, maar ook door zijn spel. Een van de betere spelers bij Ajax gaat de bal naar voren en kan Ajax weer in de aanval gaan. Goede actie van Sigelsson naar de rechterkant van het veld. is dus hij weg is op snelheid twee tegenstanders de baas. Maar omdat hij inhoudt, gebrek aan steun, dus hij had ook niet heel veel keus, moet de bal Uiteindelijk nog een keer langs dezelfde tegenstander en daar verslikt hij zich dan in. En zo kunnen de Romeinen weer komen via aan de rechterkant Rappa, die nu wel heel ver de helft van Ajax op mag lopen. De Boer is er maar bij gaan staan, is er niet gerucht op. Poppa moet de voorzet geven vanaf de rechterkant, maar glijdt weg. Blind grijpt in, dat is dan niet zo moeilijk. En dan kan Fischer weg. Er komt er een korte combinatie waarbij uiteindelijk Blind weer aan de bal komt. En Ajax' voetballend heel aardig uitkomt. Goede paas nu van Fischer naar Eriksen. Eriksen in één keer, Eriksen in één keer wat eigenlijk precies. De bal in de loop meegegeven van de keeper van de tegenpartij. Dat is niet de bedoeling geweest. Hij had Zichtelson willen lanceren, maar die had daar zelf niet zoveel trekking. Ja, de boer was boos op, uh, uh, op Eriksen. Echt boos. Uh, aan de zijkant, uh, zei hij, hoe kan het nou toch dat je zo'n bal zo slecht geeft? Want het was een, uh, een aardig driehoekje zo. Aan de zijkant waar Eriksen goed uitkwam. En als de paas goed was geweest naar voren, dan had er veel meer in gezeten. En dat wist uh, de boer ook. En een doelpunt 3-0 zou... Uh, Best wel goed uitkomen met weer balbezit voor Stiawa Via die aanvoerder die de bal weer kwijtraakt. Nu moet het wel snel gaan. Weer het Erikson de bal. Speelt de bal weer niet goed. Net tussen drie Ajaxieden door. En dan wordt de bal ook daar niet goed gespeeld En krijgt Mooijzander een gele kaart. Die gaat als eerste Ajaxied op de bon. En mooisander zegt het is mijn eerste overtreding. Maar het is een pittige. Dus ga je terecht in het boekje van scheidsrechter Tododov. Ja, ik vrees dat dat uh, als je in het beklaagde bankje zit bij een scheidsrechter niet zo'n heel sterk argument is. Um, vrij schop voor de Romeinen. 2-3, 4 meter over de middenlijn. En dus opnieuw het hele spul op de Ajax-helft. Dat gebeurt de laatste minuten dus vaker wel dan niet. Ajax loert op countertjes. De boer gaat, gaat boerrichter nog in het elftal brengen. Heel veel om zeg maar, de boel achterin nog te verstevigen zou je dat al willen. Want dan ga je wel heel erg achteroverleunen. Is er ook niet. Want wat er op de bank zit is hoofdzakelijk... Behalve dan Joël Veldman en Mitchell Dijks. Maar nou ja, dat had nog gekund als je lengte wil. Dat is vrij licht en aanvallend. Terwijl dus Sillis een doorgebroken spal bal opvangt. En hij kiest er dus maar voor om Boerrichter in het elftal te brengen. Om nog met wat extra snelheid en wat explosiviteit voor de slotfase daar het gevaar nog te krijgen. Uh, Sillis heeft een bal. Die heeft hij in zijn hand. Die gooit hij knap uit trouwens richting de middellijn. Daar wordt hij door Eriksen niet goed verwerkt. En dan nemen de Romeinen weer over. En nu pasen. En dat probeert hij binnen door te doen naar Poppa. Zo, die loopt Blind eruit. komt de bal voor de goal. Oei, oei, oei. Uit de doelmond gehaald door Alderwereld. Blind laat zich daar totaal voorbij lopen door Poppa. En het loopt omdat opnieuw Alderwereld goed oplet voor Ajax goed af. Ja, het levert wel een hoekschop op. En een paar wissels die nu door kunnen worden gevoerd. Uh, maar geen van beiden doen ze Er staan twee man te wachten. Boerrichter en Costea. Ja, Costea mag er dan, uh, nu wel in gaan komen. En, uh, tja, dit is humoristisch van de bovenste plank. Regenkamp, de trainer, gaat zo dadelijk wisselen. Uh, Adriaan Popa die gaat eruit af, en uh, Costea komt erin. Maar uh, die uh, Popa wil er afkomen. Nou, eerst nog even de hoekschop. Oh, die is slecht genomen, wordt weggewerkt door Paulsen. En die coach staat te roepen van je moet juist in de spits gaan staan. Diezelfde poppa heeft de bal. Nu speelt er voor het doel in de handen van Sillessen. Zal zo dadelijk dus worden gewisseld. En nog steeds staat te kou kleumen. Costea aan de zijkant en Derek Boerrichter. bal is voor Ajax Poulsen. Nog 8,5, 9,5 minuten officiële speeltijd. En de paas van Poulsen naar de rechterkant van het veld. naar Van Rijn, van Rijn terug naar Poulsen. Zien de jongens aan speelbaar maar wijst dat hij de bal liever niet wil. Die gaat naar Siegdansson. Die aan de rechterkant nu doorloopt. De Jong houdt een paar pasjes in en wijst weer terug naar Van Rijn. Ajax probeert vooral te zorgen dat ze de bal niet kwijtraken. Dat lijkt me een heel verstandig uitgangspunt in deze fase. Met die 2-0 voorsprong dus nog altijd al de wereld. En Van Rijn maakten de goals. Blind, die deed dat afgelopen zondag voor het eerst. Kan de bal terugspreken naar Moizander. Moizander terug naar Simpson. 9 minuten nog. 2-0 Ajax. Sillesen moet uitkijken. Komt ver uit zijn doel. Met de bal aan de voet. Maar speelt hem in de voeten van Paulsen. Die een goede kant op draait. En de bal vlak voor de voeten van zijn tegenstander. Pintilly naar de zijkant speelt. En daar komt van Rijn weer op. En een goede 1-2 als hij hem haalt. Varijn, dat haalt hij. En nu moet de voorzet komen. Komt ook, maar is te laag. En precies in de voeten van Chiriches. En gaat de bal over de zijlijn. En dan gaan we nu wel de wissels krijgen. Nou, ik zei het al. Adriaan Popa gaat eruit. En erin komt uh, Mihai Costea En ik hoor in mijn oor dat Chelsea met 1-0 voorstaat. Maar dat zou dan uit zijn bij Sparta-Praag. Dus zou 0-1 zijn. Sparta-Praag-Chelsea 0-1. Mogelijk de volgende tegenstander van Ajax. Maar die wedstrijd moet volgende week ook nog worden gespeeld. En de doelpunt te maken is Oscar voor Chelsea. Uh, Voerrichter komt erin, Sigtorsson eruit. Aardige wedstrijd gespeeld. Is gevaarlijk, is gewoon een hele goede spits. Dat zie je aan alles. Ja, absoluut. Ingooi e voor Ajax komt na 82 minuten in de richting van het Strashopgebied. Wordt weggekoppeld door de Romeinen. Niet al te veel moeite mee. Dan moet Aldewereld vol aan de bak in duel met nieuwe tegenstander Mihai Kostea. Dat is een vrij lange, sterke jongeman. Die uiteindelijk ervoor zorgt dat de bal over de zijlijn gaat. Er wordt nog wat nageduwd en getrokken. Al de wereld maakt zich boos. Een Ajax mag of een vrije schop of een ingang gaan nemen. Het wordt een vrije schop die nu genomen is. De scheidsrechter spreekt de daardoor nog even bestraffen toe. En de bal rolt naar de linkerkant waar hij aankomt bij Deli Blind. Blind, bal breed, Eriksen, Eriksen even terug. Een uh, boerrichter speelt nu aan de rechterkant. En nu staat Schöne weer uh, uh, als uh, schaduwspits zeg maar. Siem de Jong als spits. En aan de linkerkant... Daar staat Fischer met Eriksen met veel ruimte. Speelt de bal de diepte in, maar de bal is te hard. Ik vind Eriksen uh, niet scherp uh, vanavond, niet goed spelend. En dat uh, geldt nu ook uh, uh, voor Gardos, want die laat de bal zomaar lopen voor Schöne. Schöne naar de rechterkant, naar Boerrichter. Boerrichter moet een uh, beweging aangaan, doet dat via Van Rijn. Van Rijn steekt de bal naar Schöne, die hem uh, prachtig aanneemt. En dan met de hak probeert de bal weer terug te brengen bij Van Rijn. Los van het feit dat Van Rijn wegleidt, zich dus er nog wat lijkt bij te blesseren ook. Is die bal uh, niet op maat? Dan kunnen de Romeinen uitverdedigen. Van Rijn loopt weer. Voelde even als een hemstring. Dat zou toch wel heel vervelend zijn. Gaat het weer? Nou, het lijkt er wel op. Bal zit voor dood van de middenlijn. Eriksen terug naar Moisander. Moisander kijkt. En ja, wat ziet hij dan? Daar ziet hij naast zich staan. Vier stappen verderop. Eriksen dan gaat de bal naartoe. Blind. Een paar stapjes naar voren. En dan uh, wordt die bal door de Jong. Na een misverstandje met Fischer ingeleverd. Maar is het volgende misverstandje van de Romeinen? En neemt Ajax er over? Weer een paar korte combinaties. Van Rijn lijkt de bal even niet te willen hebben. Die gaat dan naar Paulsen in de middencirkel. Paulsen nog altijd draait zich vrij. Mooi Zander. Mooi Zander kijkt in de diepte. Wat loopt er vrij? Eriksen. Eriksen. Dat is wel een goede bal naar Blind. Naar de linkerkant. Blind houdt weer even in. Speelt hem terug naar Eriksen. Eriksen naar Paulsen. Paulsen Nu weer op de middellijn. Helemaal terug naar zonder. Kijk naar de klok. Nog zes minuten plus extra tijd voor Ajax. Die nul zal belangrijk zijn. Die twee hebben ze al binnen. Dat is ook heel belangrijk. Doelpunten van al de wereld in de eerste helft. En van Van Rijn in de tweede helft. Met Schöne in balbezit. En het lijkt er een beetje op. Dat uh, zo. tussen een uh, pittige overtreding meer. Van uh, Gardos in dit uh, geval. En die krijgt daarvoor de gele kaart. Moet je maar niet zuren. En uh, enorm uh, ageren tegen de scheidsrechter. Dat vindt Todorov niet goed. Geeft daarvoor de gele kaart. En de vrije trap is dus voor Ajax. Ja, want ik denk inderdaad dat daarvoor was. Want de overtreding was geen geel waard. Maar zijn reactie wel. Het lijkt er dus op dat Ajax met die 2-0 voorsprong die bijna over de meet getild is goede zaken gaat doen. De Nederlandse ploegen hebben de laatste jaren zoals we al zeiden regelmatig tegen de Roemenen gespeeld. Met wisselend succes. Utrecht was niet zo gelukkig. Twente voor het seizoen wel won uit en thuis met 1-0. Thuis na een flinke blunder van de keeper trouwens, die we vandaag opnieuw terugzien. En uit met die schitterende boogbal van Ola John. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Die de hele wedstrijd werd uitgefloten. Ja. Uh, ja. Omdat hij uh, uh, zwart was met oerwoudgeluiden en al dat soort zaken. Dat was verschrikkelijk, ja. 85 minuten gespeeld. We gaan eventjes naar het tennis met Jan Roels. Matchpoint Federer en de return gaat fout van Timo de Bakker. En dus wint Roger Federer met 6-3 en 6-4 van de Nederlander. Geen al te beste wedstrijd eigenlijk van Federer. En ook niet helemaal van de Bakker. Die niet heeft kunnen brengen waar we op hadden gehoopt. Scherpte, durf, ritme, vastheid. Het was er niet helemaal bij de Bakker. Een op zich redelijke score tegen Federer. 6-3 en 6-4. Luid applaus voor de grote meester uit Zwitserland. Hij dus bij de laatste acht. En voor Timo de Bakker zit het toernooi erop. Natuurlijk geslaagd, want hij won in de eerste ronde van Juschny. Maar we hadden wat meer spanning gewild. We hadden wat meer gehoopt op misschien een derde set. En dat de Bakker boven zichzelf had kunnen uitstijgen. Dat is niet gebeurd. Na behoren gepresteerd, dat wel. Maar Federer wint in twee sets van de Bakker. We zijn nu van Rotterdam met terug in Amsterdam van tennis weer terug bij het voetballen. Ajax tegen Stjawa Boekarest nog altijd 2-0. We zitten in de 87e minuut van deze wedstrijd. Al de wereld en Van Rijn maakten de goals. En uh, dat ziet er toch wel vrij geriefelijk uit. De Roemenen hebben er zeker kansen voor gekregen om tenminste een goal te maken. De grootste was eigenlijk voor Rusescu. Maar daar volgde een prachtige redding op van de keeper van Ajax. Sillesen, die halverwege Vermeer is komen aflossen. En zo loopt het langzaam maar zeker op zijn end. En moet Ajax nog even geconcentreerd en bij de les blijven om te voorkomen. Dat er alsnog een goal valt. Terwijl er nu van afstand. Heel ver van afstand. Van bijna vanaf de middenlijn. Door Latov op het doel van Sillissen werd geschoten. Wel bewust, want hij zag de keeper even voor zijn doel staan de bal zelt langs het doel. Over de keeper gesproken: uh, laatste berichten uit de zieke boeg. We twijfelden of het zijn voet of zijn knie was. Nou, het zit daar ergens tussenin. Scheenbeen van uh, Kenneth Vermeer. Dan zou hij uh, aangeblesseerd zijn geraakt. We zullen het na de wedstrijd vast uh, horen van Frank de Boer en andere betrokkenen. Als uh, Stjowa weer weggaat vanaf de linkerkant. Van Rijn verslikt zich even zijn tegenstander. Is hem even kwijt. Geeft dan een, uh, met zijn goede sliding wel weer Laat hij zich van zijn beste kant zien, Maar wel link, want hij staat op dat moment in zijn eigen straf op Zou je daar de bal net missen, dan hang je... Maar hij doet het goed. Het levert wel de Roemenen een hoekschop op. Die door de aanvoerder Borciano genomen gaat worden. Een lengte zit er nu wel in. Um, even kijken. Mi Costea die in de, elf, in de ploeg gekomen is. Dat is een lange jongen. Nou is ook die Gardos die zo even geel kreeg naar dat gemopper. Ook een lange jongen. Die heeft zich ook gemeld. En dan nemen ze de hoekschop kort. naar laten Levici. Die hem dan voorgeeft. Dan wordt de bal doorgekopt. Roto van de Pinders. Die heeft de mooi zonder weggekopt. En dan weggetrapt. Maar dan is er al gefloten omdat de Roemenen een... Fout hebben gemaakt in de aanval. En de tegenstander hebben weggeduwd. Vrij schot voor Ajax. 2-0. Is een uitstekende uitgangspositie. Want uh, ja... Volgende week in de prachtige arena, heb ik begrepen. In, uh, in Boekarest is dan de return. En ja, als dat publiek er daar achter gaat staan... het kan natuurlijk een huis zijn. Maar 2-0 is, uh, is een lekkere buffer. In de slotfase zitten we met nog een kleine twee minuten te gaan... plus de extra tijd als uh, er balbezit is voor Zobrinho. Uh, Sobrinho heeft nog altijd de bal. Speelt hem dan naar de rechterkant. En daar gaat Blind uh, in de fout. Die uh, verkijkt zich helemaal op Chiptioe. Chiptioe een, straf, een straf op gebied. Maar blijft veel te lang spelen. Veel te lang lopen met de bal. En dan kan hij eruit komen met Victor Fischer. Maar we krijgen eerst nog een uh, gele kaart, denk ik. Voor Dordo Pintili. Terwijl Fischer. <laughs> er is al 26 keer gefloten. En de gele kaart. Rode kaart. Voor. Doru Pinteli, dat was al zijn tweede gele kaart, denk ik. Het eerste is mij in ieder geval ontgaan. Mij ook. Uh, maar dit is dus dan uh, zijn tweede, want uh, oh, hij krijgt oh, ook rood. Die, die is die deze ja, je ziet van wedstrijd vanavond. Ja, geef. Tobial de wereld. Toby, Aldemereld. Toby Aldemereld. ja, we zeiden het al. Een van de uitblinkers uh, wordt hier ook voor uh, het moment of het match uh, uitgeroepen. Uh, Pinteli. Oh, nou begrijp ik het al. Ik denk dat. Even kijken, zeggen we dat dan goed, dat hij degene is geweest die met zo even dat met dat mopperen gehoord ja, ja, ja, ja. dat we die even aan de verkeerde hebben gegeven. Dus dat verklaart alles. Uh, nou ja, zo wordt uh, het voor Ajax in ieder geval in de slotfase wat makkelijker gemaakt. Een tiental dus nog van de Romeinen en de heer Pintuli. kan volgende week in Boekarest op de bank plaatsnemen. En dan bedoel ik thuis op de bank. Want die hoeft het toch dat stadion niet te maken. Blind aan de bal. En zo mag Ajax het rustig gaan uitspelen. De laatste officiële seconde van deze wedstrijd zal er een minuut of drie extra tijd bij komen. Als Pauls trots van de middenlijn de bal heeft en de paas verstuurt naar de rechterkant. Boerichter als een van de invallers in het veld gekomen kan de bal aannemen. Meteen langs de tegenstander. Dan terugleggen nu. Hij wil het zelf doen en schiet op de keeper uit een onmogelijke hoek. Terwijl de jong en Scheunen voor het doel nu ook staat te klagen bij Boerrichter. Dat zij er toch echt een stukje beter voor stonden en dat daar een paas had moeten volgen. Je kan zeggen ik ben invaller en ik wil me laten zien. Maar dat doe je niet op deze manier wat doe je voor om professioneel de bal af te leveren bij je ploeggenoten die er beter voor staan. Prachtige actie hoor, daar niet van. maar Hij moet hem wel voorgeven. Hij heeft met name Scheunen stond er verreweg het beste voor. Je hebt hem echt voor het intikken. Nu nog een hoekschop voor Ajax. en We zitten dus in de extra tijd, want de 90 minuten zitten erop. En we krijgen drie minuten extra tijd. Daar is uh, zeg maar een half minuutje van om. En Ajax mag de hoekschop nemen vanaf de rechterkant. Met Eriksen en de koppers voorin. Waaronder Al de wereld natuurlijk. En mooi De Hoekschop uh, komt in de handen van... ook oh, denk je... Houdt... Ja, sorry, ja. Nee, fout. <laughs> Ga door. Kan me niet voorstellen. Maar zit voor de Romeinen. Diepe trap van de ene keeper naar de andere. De keeper van de Romeinen hoopt dat Costea gelanceerd zou worden. Maar Sillissen had er het ootje in. En die uh, deed een paar stappen zijn strafschopgebied uit. En trapt de bal weer de andere kant op. Niet tegenover de zijlijn trouwens. Die bal blijft in de bezit van Ajax. En wordt dan heel slim Via een van de Roemenen weer over de zijlijn gespeeld. Zodat van Rijn na een ingooi aan de slag mag. En de bal voor het doel legt. En daar wordt hij dan weer door de Roemenen uitverdedigd. Ruiken de Roemenen met zijn tienen dus nog een kans? Of uh, zijn zij verslagen? Ja, Anderhalve minuut uh, nog te gaan. Bal verlies. En ik denk dat de Roemenen verslagen zijn. En kan Ajax er nog iets aan toevoegen? Nee, Schöner paast de bal precies in de voeten van zijn tegenstander. Is het tattoo die uh, uh, de bal heeft uh, opgepikt. En eens even kijken wat, uh, wat ze nog kunnen in die slotminuut. Borciano op de bal. Ze speelt de bal breed. En dan uh, gaat er gelopen worden door Cardos. Gardos. De man die wij eerder geel gaven. Maar die was dus voor Pinteli. Die daarna zijn tweede gele kaart kreeg. En dus rood. 10 Roemenen. Nog één keer in de aanval. Ja, via Chipciu Die op uh, 20 meter van het doel aan het lopen is. Van de rechterkant naar, van het veld naar de linkerkant. Dat mag nu inpaast. En dan uh, ziet dat ze... Zijn... Kloeggenoot vrij makkelijk en simpel van de bal wordt gezet. Kostea. Ajax mag nog een keer gaan counteren. Fiche. Diep in de extra tijd. Nog vier seconden of 40 over. Het is 2-0. Wordt het 3-0 dan ben je eigenlijk klaar. Van Rijn wil de bal in het strafgebied afleveren bij De Jong. Maar die bal raakt de rug van een van de Romeinse verdedigers. En komt dan met een boogje in de handen van de keeper. Daarmee is dat gevaar gereken. En als Tatu. Tattoo... Een bal zomaar inleveren bij Van Rijn lijkt me wel dat deze wedstrijd zijn beste tijd heeft gehad. En uh, gaat Ajax met 2-0 winnen van Stjowa Boekarest. Zijn al de wereld en Van Rijn de spelers die de goals maakten. Heeft Ajax in fase zuinigjes gespeeld zonder al te veel risico te willen nemen. Is het een aantal malen absoluut goed weggekomen. Heeft Sillessen uh, niet alleen hulp nodig gehad van de lat. Maar heeft hij zelf nog een aantal keren gevaarlijk en goed in de weg gelegen. Zoals Vermeer dat voorrust ook deed. Want de Roemenen zullen na afloop verklaren dat ze toch minimaal een goal hadden kunnen maken in Amsterdam vanavond. Maar dat deden ze niet. En Ajax zoals gezegd twee keer wel. Het is voorbij en Ajax verschaft zichzelf een uitstekende uitgangspositie voor de return volgende week in Boekhuisd. Nou, dat goed. Oh. to Zeven minuten voor negen. Brook Fraser was dat met something in the water. Snowboarder Dimi de Jong heeft zich op de halfpipe gekwalificeerd... voor de Olympische Winterspelen volgend jaar in Sochi. Hij deed dat ook in dezelfde Russische stad... waar hij zevende werd bij een wereldbekerwedstrijd op de Olympische Piste. Dimi, goedenavond. Goedenavond. En natuurlijk ook gefeliciteerd. Hè? Ben je opgelucht of, of had je het ook gewoon een beetje verwacht? Uh, nee, ja, ik ben wel opgelucht. Ik heb uh, een lange blessure gehad van zes maanden... En ben nu nou, eigenlijk voor een maand pas op een snowboard terug. Dus uh, dat is wel echt een opluchting. Ik kan me voorstellen, zeker ook als je de voorgeschiedenis meeneemt... Hè? Olympische Spelen van Vancouver, die miste je op een haartje na, hè? Ja, klopt. Ja, dat was erg jammer. En uh, ja, voor deze Olympische Spelen beter. Ja, je, je presteert sowieso al goed hè, in de aanloop nu naar uh, de Spelen... die nu nog een jaar weg zijn. Uh, is dat ook het grote verschil met vier jaar geleden? Um, ja, denk ik. ik heb natuurlijk veel meer ervaring nu gekregen. Ik ja, ben natuurlijk veel getraind, ben beter geworden. En ja, veel meer wedstrijdervaring ook nu. En uh, ja, het wordt natuurlijk ook steeds beter en beter. Ja, word je vooral rustiger? Is dat belangrijk? Nou ja, je bent natuurlijk wel steeds meer aan die wedstrijd. Uh, Sommige mensen zijn best wel uh, nerveus of ja. Die wordt natuurlijk wel steeds rustiger dan. Ja. Hey, vertel eens even wat over die finale runs van vandaag. Want erin werd je zeven. Gisteren waren de kwalificaties. Hoe verliep dat allemaal? Uh, ja, de kwalificaties waren ochtends uh, gisteren. En de finale was uh, s avonds vandaag. Dus dat zijn wel, wel andere leuk. omstandigheden hè? Ja, klopt. Ze hebben wel heel veel lichten langs de half staan, dus er is wel goed licht. Dus dat uh, scheelt wel. Ja, en, en met wat voor gevoel ging je die finale in? Zo van nou, dit moet goed gaan. Ja, ik ging wel eigenlijk met een heel goed gevoerde finale in, ja. En nu, hè? nu heb je dan die, die, die kwalificatienorm heb je in wezen gehaald. Wat moet er nou nog gebeuren voordat jij definitief naar de Spelen kan? Uh, ik moet in de top 40 blijven staan in de wereldranking, uh, zeg maar. Maar dat gaat toch wel lukken, denk ik? Ja, dat moet wel. Dat uh, is niet echt een probleem. Uh -huh. En uh, ja, verder eigenlijk niks. Dus ik moet nog een paar wedstrijden doen en dan kan ik eigenlijk... Uh recht op het schenen tot aan de Olympische Spelen. Ja, zegt de Olympische piste, hè? de kennismaking daarmee. Hoe is die bevallen? Ja, wel goed eigenlijk. Was het was wel heel erg warm, dus waardoor de halftijd ook wel uh, zacht was en een beetje hobbelig. Maar wel goed. Zeg, uh, nou ben je er volgend jaar bij op de halfpipe. Uh, nou, is er nog zo'n ander onderdeel, hè? de slopestyle. Ga je er ook nog een poging wagen? Ja, klopt. Uh, ja, ik ga zeker nog een poging wagen om te kwalificeren voor uh, slopestyle. Over drie weken volgens mij een World Cup-sloopstel. En daar gaan we natuurlijk wel proberen te plaatsen voor sloopstel ook. In ieder geval even een feestje vieren, hè? voorlopig. Ja, zeker. ben uh, Ja, super resultaat. En uh, ja, na de Olympische Spelen, dus super blij. Alle reden voor Dimitri de Jong, geplaatst dus bij het snowboarden voor de Olympische Spelen. Straks praten we trouwens met Maurits Hendricks, de grote man bij NOC NSF. Hij is ook in dat hotel van die snowboarders en hij heeft de accommodatie daar bekeken. Dan gaan we naar het overzicht van de wedstrijden vanavond, ons matchcenter Ragnar. Eén wedstrijd is nog aan de gang. En dat is de wedstrijd tussen Baten Bordisov en Je Zit wel in de extra tijd door. En Dillek Kuit staat bij Venerbatje nog steeds op het veld. Het is 0-0. En eh, lijkt er dus op alsof daar niet eh, gescoord gaat worden in Wit-Rusland vanavond. In vanavond om 6 uur begonnen en al lang en breed afgelopen Zenit Sint-Petersburg-Liverpool. Eén goal van Hulk, eentje van Sergei Semak. Zenit wint met 2-0. En Anzi Makhachkala tegen Hannover 96 werd 3-1 de ploeg. Van Hiddink lijkt dus door te gaan naar de laatste 16... Dan Sparta-Praag, Chelsea. Een goede wedstrijd van Sparta-Praag... dat uh, vaak de bovenliggende partij was. Kansjes heeft gekregen, wel degelijk. Maar in de 82e minuut valt Oscar in. Dat is de Braziliaan van 21 jaar. En in dezelfde minuut schiet hij de bal heel beheerst... binnen na een voorzet vanaf de flank. Heel rustig, van een meter of 7-8, binnengeschoten... door de pas 21 jarige Oscar. En dus, wint Chelsea en als Ajax doorgaat... dan lijkt het erop met een thuiswedstrijd in Londen... nog tegen Sparta-Praag voor Chelsea. Chelsea op het programma binnenkort dat Chelsea dan inderdaad de tegenstander zou kunnen worden van de Amsterdammers. Maar je Leverkusen lang goed op dreef tegen Benfica, maar de laatste ploeg, de Portugese ploeg van Ola John, wint met 1-0. Een wedstrijd waarin Ola John 90 minuten meedoet. Oscar Cardoso na een uur, wie anders zou je zeggen, bij Benfica. Heerlijk doelpunt met een schijnbeweging met het lichaam. Een stiftbal. Ook nog eventjes. En Cardoso lijkt Benfica dus een rondje verder te gaan schieten. Want de volgende wedstrijd is in Lissabon. Dynamo Kiev-Bordeaux was bij de Rust al 1-1. Dat is ook de uitslag aan het einde van de wedstrijd. En dan Napoli tegen Pilsen. De ploeg uit Tsjechië. De verrassing van de avond. Napoli zat onder meer bij PSV in de groepsfase. Had het toen al niet zo makkelijk om verder te gaan. Maar het wordt 0-3. De Tsjechen lijken Napoli dus uit te schakelen. En eigenlijk de grote mensen, Hamzik onder meer speelt daar. Cavani doet gewoon mee bij Napoli. Maar Pielsen wint in Italië met 3-0. Tot slot Levante tegen Olympiakos Pireas. Dat wordt 3-0 voor Levante. Na 30 minuten al een rode kaart voor Olympiakos. Dus 10 tegenstanders voor Levante. Oba Martins, de Nigeriaan. Niet op de Afrika Cup. Mist ook nog een penalty. Bij een 1-0 voorsprong. Dus had het ook nog 4-0 kunnen worden. Maar die Oba Femi Martins maakt dan in ieder geval zelf de laatste goal. En dan hebben we zometeen om 5 over 9 nog. Stuttgart, Genk, Mario, Been, Münchengladbach, Lazio. Met Luc de Jong, Newcastle United, Metalyss. Met uh, waarschijnlijk Tim Krul op doel. En Tottenham Hotspur tegen Olympique. Lyon is toch ook een uh, mooi affiche Guillaume. Genoeg te beleven vanavond op het uh, voetbalveld. Ragnar Niemeyer was dat vanuit het matchcenter. Wij zijn er zometeen weer naar Stern nieuws en Ster. Onder meer met Tennis Igor Sijsling tegen Martin Kliesan. Hey. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... komt Mark de Hond, dat is die jonge schrijver, die presentator... die op zijn 25e een dwarslezing kreeg. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Wist je trouwens dat hij ooit de jongste internetmiljonair van Nederland was? Willemijn Veenhoven met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. De vraag is alleen even, is de hotelkamer wel rolstoelproof? De Overnachting, zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.